Het ongeluk gebeurde in Astun in de Pyreneeën, vlakbij de grens met Frankrijk. In Los Angeles hebben zo'n 11.000 bewoners weer toegang tot delen van de wijken die de afgelopen 10 dagen zijn getroffen door verwoestende branden. Hier en daar moeten mensen zich legitimeren. De autoriteiten willen zo voorkomen dat mensen die er niets te zoeken hebben overgaan tot inbraak en plundering.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 Gezantwoord op zaterdag met uh, Shalimar en A Night to Remember. Zet je koptelefoon op uh, Richard, want we gaan weer uh, beginnen. Het uur uh, 2 alweer van dit uh, radioprogramma, wat gaan we daarin allemaal doen? Ja, we beginnen straks met een uh, interview van uh, Dennis Kool. Weet je wie Dennis Kool is? Ja, die is uh, de nieuwe eigenaar van uh, de Rabbel, zeg maar. Ja, de Skool. De Skool heet ja. dat uh, tegenwoordig. Ik ja. ben wel heel benieuwd uh, wat hij uh, gaat uh, veranderen aan het café... En of het een racecafé blijft. Ja. Of dat daarin verandering zit. Ik heb vermoeden van niet, maar we gaan het horen. We horen het met Carina, Die ja, praat met je. Die, die gaat hem interviewen. En dan om half vier de evenementenagenda. En dan, de, daarna hebben we natuurlijk weer Pit Report met Rendel Lawson en we hebben het dier van de week. Ja, en we gaan natuurlijk voetballen. Want zojuist ja, voetballen, is, is de ja. wedstrijd begonnen, ja. Ja, om drie uur op het Duitsjesveld. Vandaag tegen Edo HFC. We gaan ze dadelijk bellen met Piet Pijper voor het begin van deze wedstrijd. Dat hoor je hier allemaal bij je eigen lokale radio ZFM. De Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur. En daarna Entertainment for You met Fred Heij. Lekker blijven luisteren de hele dag. En, uh, oh what a night! We gaan naar het uh, spel toe, het mag weer. De winterstop zit erop, uh, Piet, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, hoe is het uh, met jou? Het is, uh, het is hier uh, fris en uh, fruitig, zou ik zeggen. Maar het, is, het is wat fris, het is donker een beetje, maar uh, nou, het is lekker. Het is geen wind, het is windstil, dus het is goed voetbal weer, denk ik. Op een mooie kunstgrasmat, dus daar dat markeert het ook niet aan. En uh, nou, goed bespelen vandaag tegen Edo. Hè? De onderste, SV Zandvoort tegen Edo. Edo staat op zes de zesde, plaats. hebben acht punten meer dan SV Zandvoort. Dus het is wel voor Zandvoort van groot belang dat we vandaag uh, wat puntjes gaan pakken. Om een beetje in aansluiting met de andere onderste te blijven. Zeker. Ja, en de... een uh, regiogenoot dat is de, uh, toch net weer even anders spelen ook. Het team ja, uit Haarlem. Ja, is het wel een hele aparte wedstrijd. Het is een beetje jammer dat hij eigenlijk zo vlak na de winterskop komt. Want ik denk nog niet dat iedereen weet wat dat wedstrijd is en zo. Het is meestal een wedstrijd die redelijk druk bezocht wordt. En met meestal ook wel de afloop, de, de mooie derde helft. Met uh, Edo maakt er altijd in ieder geval een feestje van als we daar zijn. En hier gebeurde dat ook altijd. En ik hoop dat het vanmiddag ook gebeurt. Ik weet het niet wat er gaat gebeuren. Maar met een zangertje erbij en zo. Om de derde helft ook voor de supporters mee te laten leven, zeg maar. Dat zou leuk zijn. Dat, dat zou leuk zijn. Want ik weet niet of dat gebeurt. Maar in ieder geval zijn we begonnen. We zijn acht minuten bezig nu en Zomvoort heeft een aantal spelers weer terug. Silvio uh, Gasabassi die staat weer rechtsbek en uh, in het midden hebben ze Danny weer ook terug. Samen met Van der Burg, links is onze vriend Boom, Lafayette Boom. Het middenveld hebben wat trouwe, oude trouwe diende Koeman is er, ook heel fijn. Karsten is hersteld, ook heel fijn. En de derde middenvelder is vandaag uh, Berk Belekamp. En in de spits hebben we dan Rijf Berg, onze ijsselberg trouwens, Oud Magoud, Goud. een jongen van de Haan en Dani Bakker, ons 16-jarig talent, die waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat, wat we nu horen, na dit seizoen naar de profs van, of in ieder geval naar de profclub van de volgende Dus dat is een beetje de situatie. In het Edo-doel hebben we nog een zoon voor het ook wel apart, dus... Die moeten ze tegenhouden om ons uh, dit scoren te beletten. Zeker. Kan hij niet uh, wat voor ons doen, dan, uh, zeg maar? Nou, dat ik, af toen, uh... ik heb hem eens gevraagd, maar hij is ooit hier geweest. Hij heeft met mijn kinderen gevoegd, maar hij is naar Edo en, daar zit hier en uh, okay, dat zit hij goed. Oké, daar komt zijn familie ook vandaan: zijn vader, en zijn moeder en zijn opa en zo. Maar dat is, dat is goed. We zijn inmiddels weer in de corner van Edo na negen minuten. Die gaat voor de goal van de lijn gehaald van door SV Zandvoort, door Dani Bakker. De enige die we eigenlijk vandaag missen, dat is uh, Fernando Lewis nog, onze spits, die uh, is nog geplaatst En ik hoor de geruchten dat hij er volgende week weer zou zijn. Als zou fijn zijn, die maakt het toch altijd onze doel. de laatste twee seizoenen. Die is er vandaag nog niet bij. En die ik ook mis, is Nigel uh, Kostin. En die, die schijnt uh, te maken te hebben met, met een ondisjoneel achterstand na de kerstperiode. Dus die is nog niet helemaal topfit om mee te doen. Maar voor de rest uh, zijn we toch redelijk in, uh, in stelling, denk ik dus. Aan het materiaal moet er niet liggen vandaag. Nee, zeker niet. Of we het ook tot uiting kunnen brengen. Ja, het klinkt, uh, klinkt goed. Wij hadden trouwens uh, Jaap Koper al uh, in gesprek uh, met uh, Xander van den Berg van uh, de Koninklijke HFC. Ja. Dat was wel even leuk om uh, hem te spreken, want uh, bij uh, dat team spelen ook uh, meerdere Zandvoortjes. Of uh, meerdere Zandvoortjes zijn daarbij betrokken. Waarbij? Bij uh, Koninklijke HFC. Ja, je weet, het is mijn tweede club. hè. Ja, ja, ja. En ik, heb, ik ben ook al een paar keer bij Sander geweest kijken. Het is hartstikke leuk. En uh, ik spreek zijn vader ook wel eens. En, en inderdaad, ze hebben daar een, een Christine op de bank zit als je dat bedoelt. Dat bedoel ik. <laughs> die bedoel ja, ik. Uh, ja, die, ja, dat is natuurlijk dat is zijn broer, hoe heet die? Die, uh, ja, die, is, die was altijd een goede speler. En uh, ja, die is. Ook uh, kant met blessures, knieën, enkels en zo. En uh, die zit tegenwoordig in de technische staf, ik kan ook de KFC? Ja, ja, ja klopt. Oké, okay, ja, nou bye, nog een bye, vraag. Bye. En dat la lazen we ook: dat uh, SV Zandvoort op zoek is uh, naar een uh, hoofdtrainer. Dat klopt ook, ja, ja, het is zo dat uh, we hadden dit jaar gedachten met met Huls kunnen doen, maar dat gaat ook om allerlei uh, technische aangelegenheden met diploma's en zo, dat het allemaal heel moeilijk maakt. Dus uh, we zijn nu op zoek naar een nieuwe trainer, uh, voorzien van het de nodige materiaal om als dus daarop te kunnen functioneren. En ja, dat, dat, dat maakt het dan ook weer lastig. Dus eigenlijk zijn we nu op zoek naar een nieuwe trainer. Er vinden momenteel gesprekken plaats. En uh, ik heb wel enthousiaste verhalen gehoord en uh, ja. Een trainer is altijd iets met, er hangt een prijskaartje aan. En, uh, hoeveel, is ons, hoeveel zit er in ons uh, zakje om uh, uit te geven aan trainers en wat willen we uitgeven? Ja, ja dat blijft ja, dat altijd moeilijk natuurlijk. Dat is hartstikke moeilijk, maar inderdaad, klop, we zijn op zoek naar een trainer. Dus uh, bij deze, als mensen het niet horen en denken, ik, ik, ik, dat kan ik of dat wil ik. en uh, Ik ben er geschikt voor, want je moet er gewoon diploma's voor hebben. Hè, dat, dat is, uh, ja, de dat facturen is kwamen we trouwens tegen op uh, voetbaltrainer.nl. Dus, uh, Kijk eens aan, ja. ja nou, maar nogmaals, ik hoorde van de week dat er inmiddels uh, gesprekken hebben plaatsgevonden. Ook waar mensen enthousiast over waren. Dus uh, laten we kijken of we daar invulling aan kunnen geven. En dan uh, met, met, met, ja, moeten we naar vol seizoen toe. Hè? En dan hoop ik maar dat we nog niet derde klas zitten. Want anders krijg je ook weer met andere diploma's te maken en zo. Inmiddels zonder die in de aanval Dani Dani Bakker, Oh, hij is hem al kwijt. Hij glijdt uit. Jammer, jammer, jammer. Nou, Edo breekt uit. Razendsnel links buiten. Silvio erachteraan. En Silvio heeft hem nu voor zich, draait hij, oeh, daar gaat hij, nog even tegengehouden, want de, de aanval is nog niet afgeslagen. Gaat verder met een ingooi van Edo, over rechts gaan we, actie over rechts, wordt geblokkeerd. Vrije trap voor Zandvoort. dus ik zou zeggen laten we het hier wel laten even, en, uh, we hebben 12 minuten 32 gespeeld. En uh, zodra er wat is, meld ik mij en anders hoor ik jullie straks. Goed? Jazeker, tot zo. Oké, okay, tot straks. hoi. hoi, hoi. Deze Serio had een aantal maanden geleden een hele groot hit. En ook deze single gaat het vast en zeker wil weer goed doen. Door hoorde uh, en Mario en uh, Still Into You. Zojuist hoort hoorde van uh, Piet, het staat uh, nog steeds 0-0. Uh, Natuurlijk nog niet zo lang gespeeld daarop op Duintjesveld. De wedstrijd tegen Edo HFC. Nou gaan we even ergens heel uh, anders uh, aandacht aan besteden. Want er is een nieuw café, uh, Richard. Ja, de... Rabbel is natuurlijk uh, eruit gestapt uit de blauwe tram. tram. En uh, er is een nieuw uh, café gekomen, Café Skol. En wij hebben nu een interview met uh, de eigenaar. Zeker, Carina spreekt met hem. Ik zit hier in het Louis-Davidskaree bij de nieuwe eigenaren van ja, Skol. Uh, Dennis Kool en Jordan Kool en uh, vader en zoon die dit gaan runnen.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 contact kan komen, kan vragen van, ik wil dat. Ja, dat kan. En daar willen we naartoe. En daarvoor hebben we voor Gulpner weer gekozen. Kleine brouwerij, mm. duurzaam, hebben eigen hopvelden. Dus ja, daarvoor... Ja. Ga je dan ook daar op bezoek in Limburg? Ja, we hebben een uitnodiging gekregen om naar de brouwerij te komen. Wow. En uh, ja, dat, vinden we, dat soort dingen zijn gewoon leuk. Ja.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 Ik heb wel heel veel horeca ervaring, maar de laatste vijf jaar heb ik bij mijn beste maat gewerkt in het centrum bij het plein. Dus ik moet wel weer even winnen aan de horeca, want het is gewoon een ritme wat je hebt. Het sociale en zo, dat zit er altijd wel in. Maar de automatismes, die moeten weer eventjes terugkomen. En dat heb ik zondag ook wel gemerkt, dat ik denk van, wow, we moeten even gasten bij. Ja, en hoeveel uren maken jullie nou?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 Nou, ik vind het eigenlijk hartstikke mooi. Je, jullie leggen echt je eigen uh, ideeën erop op deze prachtige plek. Dus ik zou zeggen, ja, het is nog te vroeg om nu al te proosten met uh, een gulp biertje. Maar ik proost even met mijn koffie. Met een bakje koffie. Nou, dan zeggen we scol, hè? scol. Zo is het maar net, hè, van een reiscafé naar een mooi nieuw café. In het louis carré in de Blauwe Tram. Vind je Café School, Dat is juist onder meer ook Dennis Kool vertellen. Of dat kunstenaars zich kunnen melden. Dus heb je wat leuks wat daar mogelijk tentoongesteld kan gaan worden. Meld je dan eventjes in de blauwe tram bij Café School. Zouden er nou echt mensen bestaan, Richard, die dit niet mooi vinden? Ja. Wordt wel heel ver zoeken, denk ik. Ik, ik kan uh... het me niet voorstellen. Nee, nou, Ellen Parsons Project, hoor je, met uh, Old and Wise. Jij, één uh, uh, toon, en uh, jij wist hem meteen, hè? He? Ja. Met een soort uh, raadje, plaatje. Ja, ik heb hem ook eens gebruikt met, uh, voor de muziek van mijn afstudeeropdracht. Ah, dus, uh... kijk eens aan. Ja. Dus... dus, nou ja, raadje, plaatje hebben we het zo meteen over. Maar eerst gaan we Mindful wandelen. ja. Ja, vaak wandelen wij in de natuur, Rob, zonder ons volledig bewust te zijn van de natuur om ons heen. En de ervaringen die wij kunnen tegenkomen. En vaak worden we geleid door allerlei zaken. Maar ook afgeleid door gesprekken, waardoor de natuur niet volledig tot ons komt. <coughs> Sorry. De stiltewandeling Mindful verwandelen, daagt je echt uit om contact te maken met de natuur en de voedende kracht van de natuur. We wandelen in stilte, zodat je volledig je aandacht kunt richten op de natuur om je heen. De volgende wandeling is op zaterdag 1 februari... en die gaat door de waterlijnduinen met als vertrekpunt ingang Zandvoortse Laan. <tie> Deze wandeling gaat veel over hoge en lagere heuvels. We beklimmen er zeker wel 15. Dus het is heel belangrijk dat je een goede conditie hebt. We lopen in prachtig duingebied met veel afwisseling. Vooral in de bossen waar herten nooit ver weg zijn... We gaan veel van de paden af. De deelnemers waarderen deze prachtige wandeling... met de hoogste waardering tot nu toe. En dat is een 9,8 op een schaal van 1 tot 10. Dus dat is echt heel erg hoog. Wil je meer informatie in je opgeven... voor deze Mindful Wandeling op zaterdag 1 februari? Ga dan naar de website www.mindful-wandelen.nl www.mindful-wandelen.nl En ik heet je van harte welkom... Mooi. En dan de volgende, die uh, is vanuit Haarlem. Ja, ja dat heet uh, Omgaan met verschillen in een harde tijd. En dat uh, gaat van de vrijmetselaarsloge Kennemerland. Uh, uh, de sociale samenhang in onze samenleving valt steeds verder uit elkaar. De onderlinge betrokkenheid lijkt steeds minder herkend en erkend te worden. Het wordt steeds moeilijker om dit te doorbreken. Nou, dat herken ik uh, ook wel inderdaad. Vooringenomenheid kent een onevenredig groot gewicht ten gunste van en ten nadele van de ideale zaak. Meestal op een manier die onjuist bekrompen bijvoorbeeld of oneerlijk lijkt. Desinformatie, dus haakjes die steeds verder en sneller rondgaat. En het opgesloten worden in algoritme vormen daarbij een belangrijke rol. De maatschappij in ons land en in andere landen... Lijkt het een te vallen in stammen die elkaar blind bestrijden? Is dit een onomkoopbaar om... onomko proces? Moeten we ons daarbij neerleggen? Wat is de consequentie daarvan? Of is er een oplossing om het te verminderen? Is er een uitweg? Wat doen vrijmetselaars om dit proces te keren in hun loge en hun directe omgeving? Ze zijn zelf ook slachtoffer van deze processen. Desinformatie over de broederschap is al om te vinden. Wat maakt datgene wat ze naar voren brengen... ten onrechte verdacht in de ogen van complotdenkers? John Brewster, lid van Vrij Metselaars Loge neemt u mee in zijn persoonlijke ideeën en twijfels bij dit onderwerp... en gaat er na zijn inleiding graag met u over gesprek. Nou, ik hoor het berichten van jou, uh, Richard... Wat mij opvalt is dat ze heel veel moeilijke woorden gebruiken eigenlijk voor, ja. uh, om uh, iets uh, te vertellen. Kan het niet wat, uh, wat opener, die uh, vrijmetselaars? Ja, misschien wel. Dat het, uh, ja. Ja, ik, kan, ik viel er ook wel een beetje over. Ja. Tenminste, ik struikelde erover. Ja, Waar uh, vindt het plaats? Ja, Het is uh, in de, bij de vrijmetselaars Kennemerland zelf. Dat is de Ripperdaastraat 13 in Haarlem. De Ripperdaastraat 13 in Haarlem. En het is dus donderdag 23 januari, donderdag 23 januari om 8 uur. En de deur gaat om half acht open en het is gratis. En je kunt je aanmelden bij vrijmets, dus dat is vrijmets aan elkaar, at gmail.com, vrijmets at gmail.com. Nou is er vanavond een heel mooi uh, feestje in een ander café uh, in Zoonvoort. Net hebben we een score gehad. Gaan we naar Café 4 in de Ja, yeah. Daar is vanavond weer dat jaarlijkse... dat mooie terugkomende feest. Raadje, plaatje. Echt, als je het nog niet meegemaakt hebt... ga daar zeker even langs om er kennis mee te maken. En volgens mij hebben ze zelfs nog ruimte... om één team die zich extra in kan schrijven. Er zijn nou tien teams die zich die meedoen. Tien teams van ongeveer vier personen. Hè? Dus... Dat is al 40 personen en dan nog de aanhang erbij en andere mensen die in het café zijn. En zo groot is café 4 nou ook weer niet. Nee. Maar ja, ik heb Rob Smits gesproken. Eventueel, als mensen enthousiast zijn, er kan nog een elfde team bij hoor. Hij zegt, het wordt een beetje proppen, maar we gaan het mogelijk maken. Dus dan kan je aanmelden vanaf drie uur s middags bij café 4. Jij gaat ook op pad ja. met Kort Draaier vanavond ja. en nog twee te andere mensen... Wordt ook een uh, mooi team. Ja, beetje, uh, toch wel een beetje een radioteam dan, zeg maar. Ja, ja we hebben natuurlijk uh, heel lang geleden een keer een echte CFM-team uh, gehad. Maar dat is, uh, dat is niet meer. Maar ja, laten we zeggen dan dat Cor en ik een beetje de, de honneurs waren nemen voor, uh, voor CFM. Nou, mooi. Heel veel succes uh, vanavond. Ja, dankjewel. En volgens mij komt het wel goed. En uh, ja, ik had uh, Rob, uh, de eigenaar dus, gesproken van vier. Ik zeg, nou, zou je niet uh, beginnen met Roxy Dekker? hij zegt, nee, dat doe ik niet. Uh, er komt een andere beginplaat. Nou ja, we houden toch een beetje op het huisfeestje. De singles samen met uh, de bankzitters. Hier is Roxy Dekker. Is een huisfeestje voor Ik wacht alleen op jou, RSVP. Eindelijk een keer met de jongens in de stad. Schandalig, maar we gaan weer naar de vet. Kan ik, man? Pak mijn telefoon en ik lees iets onverwachts. Er is maar één ding dat ik liep.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 als zij zegt: Schat, ik geef een huisfeestje voor twee. Ik wacht alleen op jou, RSVP. Vanavond mag er niemand anders mee. Ja, de bankzitters uh, hebben ook een uh, uitverkocht huis en uh, deze plaat was samen met uh, Roxy Dekker en huisfeestje. Nou, volgens mij is het uh, jammer genoeg geen feestje op Duintjesveld, uh, Piet. Nee, we zijn nog niet in de feeststemming gekomen hier. Het is uh, een leuk wedstrijdje wel en uh, ja, het, het is wel zo dat helaas dat ik moet zeggen dat Edo wel uh, de betere ploeg is op dit moment en uh, het voetballen wat Tactischere, ja, meer, meer combinaties en, uh, ja, zijn wat beter. We zitten inmiddels in de 39e minuut en de stand is uh, 1-2. Dus 2-1 voor Edo. En uh, die is uh, tot stand gekomen zeg maar, in de 20e minuut. was een uh, hele mooie aanval uh, over links van Edo. En de, de man vrij vrijgek, een hele mooie voorzet. En daar vond hij ook nog een grijs aan het speel, heel apart. Maar die kon hem heel makkelijk inkoppen, 0-1. Dus dat was na 20 minuten. Nou, toen dachten we eigenlijk, vlak daarna nog een kansje voor Eden. die maakten ze niet. En uh, toen kreeg onze vriend Dani Bakker, die speelde op de rechter, rechterbuitenpositie. Die uh, passeerde zijn man en we dachten dat hij uit de avond wordt afgebroken. Maar hij, vriend, hij zette door en hij kreeg de bal vrij op rechts. Gaf een hele mooie voorzet en de Jesse de Haan was uh, daar als de kippenbij, wel een leuke verleukte worden. Jesse de Haan was zoals de kippen bij om in te koppen, dus toen was het 1-1. En dat, dat ging goed we dachten, nou, daar, Danny Bakker op, die was goed bezig en dan, Maar goed, nee, dus, na de 26e minuut was er weer een aanval van Edo en nou, die was helemaal vrij. En die man zat twee meter vrij vrijwilliger, die krijgt het voor elkaar helemaal over. Dus het bleef 1-1. Dat uh, duurde even een paar minuten toen, er, er, weer een mooie avond van Edo. Die werd op de rand van het strafschopgebied, volgens de scheidsrechter één meter, daarbinnen werd de speel neergehaald en het werd dus strafschop. En, toen was het uh, 1-2. Daarna uh, nog, uh, nog, nog een keer een aanval van Dani Bakker voor Zandvoort. En hetzelfde moment. Deze werd niet afgemaakt. En ook Edo nog een kansje, nog een kansje. Dus het is de uh, 41ste minuut nu. 41ste minuut gaan we in. En de stand is uh, 2-1 voor Edo. En wat een leuke wedstrijd om te zien. En uh, ja, het is, de stand is verkeerd voor ons. Maar, dan maar uh, ja, het is een leuk wedstrijdje. Oké, okay, nou laten we ook koude, hopen op de koude, een... Met de koude vingers. Ja, dus uh, straks een mooie derde helft. Uh, dat uh, gaat leuk worden. Dus ja. mensen kunnen naar uh, Dijntjesveld uh, toekomen. Piet, om daar te kijken. Wij kunnen hier altijd kijken, ja hoor. De kantine is warm. En het, het, het, we hebben koffie en thee. Maar ook voor de andere, voor andere drankjes kun je hier terecht. Dus het is uh, een goede spreeuw. Dus uh, altijd welkom hier. Mooi, dankjewel voor uh, je verslag. Eén tegen twee op dit moment. Uh, de stand daar op Dijntjesveld. Dat was Piet Pijper. Dus Zaterdagmiddag bij ZTVM gingen we terug naar de jaren 70. Lekker hè, Earth, Wind and Fire, oftewel IWF. En uh, september, nee het is geen september, het is uh, Dry January. En dat betekent dat we van de drank af moeten blijven. Hoe is dat met jou op? Ja, ik uh, kom helemaal niet meer aan de drank, dus... Uh... Ook niet in februari. Nou, february. Als ik in, uh, in het café zit neem ik nog wel een biertje, maar uh, ja, ik ga bijna niet meer op café... Om het oh. zo even te zeggen. Ach, dus, uh, ja, maar betekent dat dat uh, café 4 gelijk omzet uh, halveert? Ja, zoiets. Dus uh, raadje-plaatje wordt ook uh, de helft minder omzet, uh, Rob. Dus uh, bij <laughs> ja. deze. Maar ik stuur uh, Richard op pad, dus dat komt vast en zeker ja, wel. Ja, dat afvalvrije biertje, dat zet ook niet aan hoor. Nee, dat is ook zo. Nou, uh, Richard, uh, jij hebt iets over uh, afval, plastic. Ja. Uh, ja, het Zandvoort Museum presenteert vanaf 13 januari. Dus dat is uh, vijf dagen geleden. Met trots de tentoonstelling Plastic op Drift. Daarbij exposeren vanaf 31 januari tot en met 31 mei... meerdere exposanten. Nou, hoe dat nou zit vanaf 13 januari en 31 januari... dat snap ik niet helemaal. Uh, beleef hoe een bondgezelschap van kunstenaars... tot circulaire bedrijven laten zien... hoe aangespoeld en achtergelaten afval... ...zoals plastic doppen, flessen, vis, visnetten... ...kan worden omgevormd tot ware kunst... ...en nieuwe kansen voor een schonere toekomst. Museumdirecteur Arelia Ruhe ligt toe... De zee, ...de zee raakt gaandeweg steeds verder vervuild met plastic... ...maar met plastic op drift laten we zien dat we niet machteloos zijn. Door dit schadelijke afval van het strand op te rapen... ...en als grondstof voor kunst en innovatie te gebruiken... ...maken we niet alleen de kunst schoner maar zetten we ook een stap naar de bewonen, bewustere, creatieve en duurzame toekomst. Kijk, het klinkt een beetje als uh, Juttersgeluk, uh, dit. Ja, ja het... die maken dan uh, van uh, afval maken ze mooie, uh, mooie kunstwerken. Ja. ja, daar wordt het ook door geïnitieerd, ja. Uh, het Zandvoort Museum nodigt iedereen uit om plastic op drift te ontdekken... en mee te bouwen aan een schonere, bewustere toekomst. Oké, okay, dat is dus, uh, nou, voorlopig in het uh, Museum. Even omgebouwd en uh, weer open gelukkig, hè? de deuren ja. van het uh, museum uh, aan het uh, Gasthuisplein. Blijft een uh, mooie locatie. En het HDMZ Museum, dat is mooi als we het toch over uh, musea hebben. Ja, die zijn ook weer open met een uh, mooie tentoonstelling. En uh, daar kan je ook uh, mooie kunstwerken zelfs uh, kopen. Nou, in het volgende uur gaan we daar vast en zeker nog wel even aandacht aan besteden. Het tweede uur zit er alweer op, helaas met de voetbal. Ik heb nog geen bericht verder gehad van onze verslaggever Piet Pijper. Dus het staat daar ja, ook in de rust. 1 tegen 2 voor Edo HFC. Dus in de tweede helft moeten we in ieder geval proberen daar een gelijk spelletje van te gaan maken... Maar eigenlijk willen we na zoveel keren verlies voor de winterstop weer eens een wedstrijd gaan winnen. Dus scoren, scoren en nog eens scoren. Dat is uh, hetgene wat uh, de coach uh, zo dadelijk uh, zou zeggen, al daar in de rust. Maar het blijft altijd een mooie wedstrijd tegen Edo HFC. De buurtgenoten uh, en uh, het feest wat uh, daarna komt. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, ga even ze aanmoedigen en kijken op uh, Duintjesveld. Sleep. Let's sleep.